12 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders en Willemijn Veenhoofd. Goedemiddag. Q-Music staat op tegen kanker morgen met een marathon uitzending. Jeroen van Inkel is de drijvende kracht achter dit initiatief en hij is hier. En schaatsen zoeken het steeds verder weg. Geen Elfstedentocht, dan de Waaijzenzee of Mongolië. En nu de Gele rivier in China. Medeorganisator en ex-topsporter Stefan Rasing en deelnemer Albert Mudde... vertellen zo over schaatsen in oosterse sferen. Nu het internationaal met Doral Megens. In Beirut zijn vier doden gevallen bij een zware bomaanslag. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op in een zuidelijke wijk van de Libanese hoofdstad. Er zijn zeker twintig gewonden.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 Tegelijkertijd riep hij Europese landen op... om zich niet te bemoeien met de politieke crisis in Oekraïne. Afgelopen nacht waren er opnieuw rellen in Kiev. Betogers raakten slaags met de politie. De demonstranten gooiden met molotovcocktails en stenen. en De politie zette traangas en rubberkogels in. De demonstranten hebben het plein nog steeds in handen... maar zijn omgeven door agenten. De Oekraïnse regering heeft vorige week nieuwe wetten aangenomen... die het moeilijker maken om te demonstreren. Het Centrum Indicatiestelling Zorg heeft 26 zorginstellingen onder verscherpt toezicht gesteld. Uit onderzoek is gebleken dat ze verkeerde diagnoses bij patiënten hebben gesteld, waardoor ze soms meer geld kregen. Volgens het CIZ staat niet vast dat er is gefraudeerd, omdat het soms lastig is om te beoordelen hoeveel zorg een patiënt nodig heeft. Het CIZ zegt dat het om acht instellingen in de GGZ gaat, één in de gehandicaptenzorg en 17 in de verpleging en verzorging. Het toezicht is het gevolg van strengere regels die het kabinet onlangs aankondigde. De 26 instellingen moeten hun zorgadviezen nu eerst aan het CIZ voorleggen. Bibliotheken beginnen vandaag een service om e-books te downloaden. In het systeem staan 5000 elektronische boeken. Mensen die lid zijn van de bibliotheek kunnen de boeken voorlopig gratis downloaden op hun e-reader. Minister Bussemaker downloadde vanochtend in Den Haag het eerste e-book. Ze legt uit waarom de bibliotheek moderniseert. Nou omdat we zien dat het uh, aantal mensen dat boeken leent uh, afneemt en met name het aantal boeken echt heel sterk is uh, teruggegaan met uh, 40%. We ondertussen zien dat veel mensen vooral digitaal zijn aangesloten en we willen dat ook die mensen lezen. Vanaf april zijn de boeken van drie jaar en ouder nog steeds gratis. Voor nieuwere e-books moet dan worden betaald. Het gaat dan om een bedrag van 20 euro voor 18 boeken. Volgens de bibliotheken zijn de e-books speciaal beveiligd. Na drie weken zijn ze niet meer leesbaar. Huiseigenaren kunnen vanaf vandaag aankloppen bij het energiebespaarfonds voor een lening om hun huis energiezuiniger te maken. Zo kunnen mensen investeren in woningisolatie, een nieuwe HR ketel of zonnepanelen. De lening is fiscaal aftrekbaar. In het fonds wordt samengewerkt door de Rijksoverheid, de Rabobank en de AZ Bank. Het fonds is een uitvloeisel van het woonakkoord mes snijdt aan twee kanten. Doordat er meer wordt geïnvesteerd in energiezuinige huizen... krijgen bedrijven in de bouw- en installatiesector ook meer opdrachten. Het weer nog. Het is bewolkt. Vooral in het noorden valt nog wat regen of natte sneeuw. Geleidelijk wordt het op de meeste plaatsen droog. Daarbij staat er weinig wind. Drie graden wordt het in het noordoosten, zes in het zuidwesten. De komende dagen neemt de kans op winterse neerslag iets toe. E Dating alleen voor hoger opgeleiden. Durft u het ook aan? Vodafone, goedemiddag, met Annabel? Ja, <lacht> Oh, volgens mij heb ik een echo op de lijn. Eh uh, ja, staande bergen, wintersport.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 20 minuten bellen, 20 minuten gebeld worden... 20 sms'jes en tot 35 mb-internetten in 43 landen. Ideaal voor bijvoorbeeld wintersport. Voor maar 2 euro per dag. Power to you. Vodafone. Als je vindt dat je de zin van het leven in het leven zelf kunt vinden... als je vindt dat je leven van jou is en jij er dus over gaat... en als je vindt dat die vrijheid steeds opnieuw verdedigd moet worden...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 Wat is het Chinese woord voor klunen? Het Chinese woord voor klunen, dat hebben we wel gepoogd uh, te introduceren... maar uh, klunen is voor de Chinezen echt onbekend. Schaats is onbekend, volgens mij. Schaats is sowieso ja. onbekend. De Chinezen die hebben met verwonderingen verbazing gekeken... wat we in eerste instantie bedoelden. Ja. Na aanleiding van het laten zien van folders... was het echt nog steeds volstrekt onbekend... tot daadwerkelijk de schaats op het ijs kwam. Zo meer. Morgen is de KWF-campagne Sta op tegen kanker. En dat betekent voor Jeroen van Inkel... een halve middag en een hele avond staan. Kortom, een marathon-uitzending. En volgend ja. jaar schaatsen tegen kanker? In China? Uh, dan moet ik nog meer aan mijn conditie gaan werken. Maar ik, uh, ik sta ervoor open, zeker. Hou het dan. De Nieuws PV. Met Felix Murders en Willemijn Veenstra. Een Marathon Radio uitzending om geld op te halen voor het KWF Kankerfonds. Radio DJ Jeroen van Enkel staat morgen op tegen kanker. Hoe lang moet je opstaan tegen kanker, Jo? Ik begin om vier uur s middags en dat gaat door tot uh, middernacht in principe. De, uh, ja. Een klus. Ja, acht uur lang dus. Ja, ja daar heb je natuurlijk keihard voor getraind. Uh, dat is een beetje in het water gevallen. Want ik uh, was inderdaad met mijn conditie bezig. Want ik dacht, ja, ik moet er toch uh, wel even iets aan voorbereiding uh, voor doen. Want, heb je zo'n uh, slechte conditie? Want ja, je begint er ja. nu voor de tweede keer al over. Ja, dat klopt. Inderdaad. Ja, mijn conditie is echt uh, die laat veel te wensen over. Oh. Maar toen werd ik ziek. De griep uh, kreeg mij te pakken. Dus ik heb helemaal niet kunnen trainen. Dus het is echt uh, zo... Uh, zo, recht voor ze rapen. Goed, nou, we gaan het zien. Op zich moet 8 uur ook wel lukken, ja, denk ik. Ja, jawel, joh. Ja. Waarom, waarom dit? Waarom sta jij op tegen kanker? Nou, dit is eigenlijk uh, organisch uh, gegroeid, uh, de, de, de, deze samenwerking met het KWF. Uh, twee jaar geleden, kijk, je misschien nog herinneren... toen werden de collectebussen gestolen nadat ze uh, hadden ingezameld uh, bij de mensen... Mm -hmm. Um, en er um, was natuurlijk een soort algehele verontwaardiging. Ook bij mij. Ik, ik, ik zat toen smiddags in, in mijn programma. En to, toen heb ik gezegd. Nou, kunnen we niet gewoon proberen er wat aan te doen? Kunnen we niet uh, proberen dat bedrag wat verloren is gegaan. Dat was om maar bij de 64.000 euro. Mm -hmm. Met z'n allen bij elkaar te harken. Gewoon met sms'jes. Met uh, giften van bedrijven. Uh, en uh, laten we dat ons vol doen. Ik verlaat deze radiostudio niet eerder. Tot dat bedrag uh, binnen is. Oh die arme dj's die na je kwamen, die moesten dus gewoon thuisblijven? Ja, precies. Dus ja. Die, uh, die konden aan de telefoon zitten... om telefoontjes uh, aan te nemen met uh, goede giften van de bedrijven en dergelijke. Nou, dat lukte. Dat was uh, eigenlijk uh, om... s'avonds rond half negen was, uh, was het geld bij elkaar. 63.000 euro? Ja. Ja, daar stond ik ook wel van te kijken. Dat, dus, dus ja, dat zoiets heeft wel impact. Ja, en toen dacht je, dat kan ik nog een keer. Nou ja, toen, toen is er wel inderdaad die samenwerking met KWF gekomen. En uh, toen we hebben we gekeken naar aanleiding van deze actie... die zij georganiseerd hebben. Van hoe kunnen we daar nou ook nog een soort radiohoofdstuk aan toevoegen? Ja, want er is morgen ook een grote televisieactie, hè? Klopt. En wat ga jij doen op de radio? Uh, wij hebben natuurlijk veel mensen... die ook bij het televisieprogramma betrokken zijn... die daar zijn om op te treden. Maaike Aouwboten bijvoorbeeld. Uh -huh. uh, die komen natuurlijk ook bij, bij mijn uitzending langs. We hebben op woensdag... doen we een programma onderdeel... dat heet Ask Me Anything. En dat houdt in dat je dan een uur lang kunnen... luisteraars, door middel van telefoontjes en sms'jes... mogen ze die persoon die in de studio zit... alles vragen. Dus, wie is die persoon? Nou die, die persoon is Michelle. Michelle is een jonge vrouw... bij wie vorig jaar juni blaaskanker is geconstateerd. En uh, zij is bereid om bij ons... daar aan de telefoon en in de uitzendingen... over te praten. En uh, ja... Als je als luisteraar daar, daar zit luisteren, dan heb dan je, natuurlijk, je ongetwijfeld heel veel bewondering voor deze vrouw. Maar je hebt ook ongetwijfeld heel veel vragen. Nou ja, dat doen we dan een uur lang. Dat is een wezenlijk onderdeel van die, van die uitzending. En is, dat zijn allemaal dingen natuurlijk een beetje nou ja, begonnen vorig jaar. Maar heb jij ook nog persoonlijk er iets mee? Ik bedoel, zijn er mensen in jouw omgeving overleden? Tuurlijk. Ik denk, ik denk dat iedereen iemand in zijn of haar omgeving kent die ermee te maken heeft uh, of heeft gehad. In, in mijn geval is dat mijn schoonvader. Uh, die, die is, uh, dat is al een tijd geleden. Vijftien uh, uh, jaar geleden is hij uh -huh. Toevallig was gisteren de dag van zijn uh, begrafenis. Um, en ja, dus dat, is, dat heb ik van echt dichtbij meegemaakt. En dan zie je wat het doet met iemand. Dan zie je hoe uh, een sterke, krachtige, zelfstandige man Steeds meer hulp nodig heeft. En uh, dat is natuurlijk een dramatisch uh, iets uh, om, om, om te ondergaan. En ook om, om mee te maken als familie zijnde. En daar was je zelf kapot van ook? Ja, ja, daar was ik echt wel uh, kapot van. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Dat, ook uh, bij de groep uh, in China hadden wij te maken met uh, een aantal mensen... die met deze ziekte te maken hebben. Dus Albert Mudden, een van de schaatsers op de Gele Rivier. <kijf> ja, ja uh, en die mensen die, uh, die doen het dan ook nog zo... dat ze gewoon 100 kilometer schaatsen op een dag. Ja, geweldig. Als je uh, dan vraagt inderdaad, wat mooie momenten zijn... dan uh, waren, natuurlijk ben je natuurlijk op een unieke plek. Stefan Rasing, de organisator. Ja, klopt. Uh, maar je bent en op een unieke plek in de wereld... maar uh, absoluut mooie momenten waren mensen die letterlijk uh, strijden... tegen de ziekte van kanker die daar aanwezig waren. Die ja, toch wel een traantje met me hebben gelaten. Zijn ze de behandeling al achter de rug of waren ze nog bezig daarmee? Um, Eén heeft de behandeling achter de rug gehad. De andere strijdt letterlijk op dit moment nog... En uh, ja, ze was op de schaats aanwezig. Uh, dus dat laat wel een traantje. Dus jullie hebben er veel over gepraat toen. Absoluut. Uh, dat, is, dat is het mooie. Je, je gaat schaatsen in, in China. Heel bijzonder. Maar wat er gebeurt is dat 55 mensen lang bij elkaar zijn. In uh, nou redelijk erbarmelijke omstandigheden soms. Mm -hmm. En dan komen ook alle gesprekken natuurlijk. En alle persoonlijke dingen komen naar boven. En ja, dan is dat hartverwarmend om te zien ja. hoe mensen hiermee omgaan. En, um, Jeroen, nou, nou vroeg ik me af... er is natuurlijk heel veel gedoe geweest... rondom bijvoorbeeld Alpe 6. Ja. Um, dat heeft het beeld... rondom de, de, de, de geldinzameling... voor kanker niet echt heel goed gedaan. Denk je dat dat nog invloed heeft morgen... Um, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat dat inderdaad invloed heeft... Uh, op, een, uh, op een inzamelingsactie. Uh, uh, dat is toch negatieve publiciteit. Het is heel jammer. Uh, ik, ik, ik weet zelf dat het een behoorlijk transparante organisatie is... waar je best wel heel veel uh, kunt uh, vinden over de salarissen... ook van de, de topmensen. Uh, uh, in dit geval zullen die opbrengsten van de inzameling... naar een, een team van uh, Dream Doctors gaan... die zich uh, uiteraard helemaal met deze ziekte uh, nog verder gaan bezighouden. En waar zit dat team dan? Uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Die, die, die uh, worden aangestuurd door KWF en die, die gaan uh, ermee bezig. En voor, voor de rest weet ik natuurlijk ook niet uh, precies hoe dat uh, bij de organisatie KWF zit. En ieder zichzelf, een respecterende dj, die maakt tegenwoordig een marathon uitzending. Hè? Jij doet het maar acht uur en de dj's van 3FM die zitten zes dagen opgesloten notenbenen zonder eten. Ja, ja. Moet dat niet langer worden? Nou, ik heb ook wel eens daar geroepen van jongens, ik wil marathon, wel meedoen, nou, maar... Uh, ik hoor net dat het geen marathon is. Nee, nee, nee dat, uh, dat, uh, ik, heb, ik heb wel eens geroepen tegen, tegen Giel en tegen Gerard. Van, nodig mij gewoon uit, dan kom ik ook uh, bij jullie in het uh, huis zitten. Maar uh, dat, uh, dat vinden ze toch niet zo'n goed idee. Maar dat is weer een ander doel natuurlijk dan. Hè? Ja, ja, dat is ook een heel ander doel. En is radio wel een, een, een goed medium om geld mee op te halen? Ja, ik denk het wel. Een um, um, mooi voorbeeld is natuurlijk het verhaal wat ik vertelde: van die collectebussen. Uh, radio is natuurlijk uh, een, een, een intiem medium. Je praat heel erg één op één tegen iemand die naar de radio luistert in de auto of thuis uh, bij, uh, in de huiskamer. En dat is ook een mooie manier. Dan kan je mensen ook heel direct aanspreken. Ik heb wel het idee dat ze dan ook makkelijker geven uh, met dit soort dingen. Maar denk, ga je dan ook, uh, zit jij morgen echt op te roepen van stort nu? Of heb je ook van tevoren allemaal uh, grote bedrijven al bereid gevonden om, om uh, te geven? Nee, ik heb nog niemand bereid gevonden om te geven. Uh, ik, uh, ik ga natuurlijk wel wervend uh, het programma presenteren. Maar, ja, maar het, Jeroen, jij doet altijd wervend ja. je programma. That's ja. your style. Kijk, dat is jouw stijl. Kijk, dankjewel. Dankjewel. En uh, ik ga er natuurlijk uh, mijn stinkel de best voor doen. Maar het is natuurlijk niet heel mooi om de hele tijd te roepen stort, uh, geef geld. Nee. Ik, ik ga er wel proberen een soort goede middenweg in te vinden... Om, hoe dan? En, nou, om, door het niet te vaak te zeggen. Uh, maar, maar wel, uh, wel bij te wijlen aan te stippen. En ook met gasten over praten. Met de mensen die daar zitten. Die uh, zullen optreden. Uh, Veldhuis en camper komen langs. Die gaan ook al een speciaal liedje zingen. Nou, dat is een goede gelegenheid om, hm. dan, uh, om daar nog eens even over te beginnen. Er zijn natuurlijk platen die je dan niet kan draaien. Nee, inderdaad. Zoals? Ja? Nou, ik, ik, nou, er zijn heel veel platen die je niet kan draaien. Um, Killing uh, Yourself, Learwood. Ja, maar dat is altijd moeilijk. Want um, met name als het gaat om liedjes die je nu heel veel op de radio hoort... vaak hoor je ook niet eens echt de tekst. Je zit gewoon een beetje mee, uh, mee te neuren en uh, Die liggen wat minder gevoelig als, als het een oud liedje is die komt wat meer aan. Mee. Nu gaat iedereen morgen heel goed luisteren ja, om te is, kijken of het... Dat zit er wel in, hè, ja. He, ja. ja. Met welk resultaat ben jij morgenavond om uh, 12 uur tevreden? Ja, dat is een lastige, want uh, ik, ik ben eigenlijk met elke euro en elk lidmaatschap uh, tevreden wat, uh, wat binnenkomt. Oké, okay, maar... Maar uh, nou, ik hoop toch stiekem wel op een, uh, op, op een, een beetje wat iets wat in de buurt komt van de collectebus Dus uh, rond de 60.000, uh, 70 70.000 euro, daar hoop ik op. Nou, het gaat weer iets, het gaat weer iets <lacht> beter met de economie, ik zou zeggen, rond de ton. Ja, is dat... Uh, nou... Toch? Oké, okay, kom erbij zitten. Kun je me helpen? Ik zit hier. Oh nee, dan ben ik vrij. Ja, ja. s'avonds ben je ja. vrij. Ja. Hm, s'avonds dus zelf... ook Komen, ik ga ik eens even over nadenken. Blijf zitten, joh. Neem een okay. broodje. Ja, dankjewel. De nieuwsbv. Bij de Open Australische tenniskampioenschap in Melbourne is op dit moment een spannende kwartfinale aan de gang. naar het schijnt tussen de Servische titelverdediger Novak Djokovic en Stanislav Wrinka uit Juist. Zwitserland. Dat is wat. Hele spannende wedstrijd, Felix. En dat zegt tenniscommentator Jan Rolfs. Want heeft de titelverdediger het moeilijk? Ja, heel moeilijk. Het is een vijfde set. Wrinka heeft net een 1-0 e voorsprong genomen in die vijfde set. Nu moet je weten, Felix, dat ze vorig jaar ook tegen elkaar speelden bij de Australian Open in de vierde ronde. Je hebt een heel schema meegenomen, ja, ja. zie ik. Waarop dat uh, staat? Daar staat het op. Dat is heel moeilijk om te onthouden, Jeroen. Dat ja. Ja. 12 10 Djokovic was het vorig jaar, 5 uur en 2 minuten. Nu zijn ze ook al een hele tijd bezig. Uh, wat ik zei, Wawrinka dus voor met 1-0, de Zwitser in vorm. De Servië die het toernooi drie keer achter elkaar heeft gewonnen. Dus het zou een major upset zijn als Djokovic zou verliezen. Met zijn nieuwe coach natuurlijk Boris Becker. Daarbij dient gezegd te worden dat uh, Wawrinka eigenlijk veel beter is gaan tennissen vorig jaar onder leiding van de Zwitser Magnus Norman. Fysiek beter, mentaal beter. Stond ik in de halve finale van de US Open tegen Djokovic. Ook een vijfzetter, Won Djokovic. En nu is het gewoon heel spannend in de Rod lever Arena op dit moment. degene die wint, die gaat spelen tegen wie? Tegen Berdig. Die won van van Ferrer uh, vanochtend Nederlandse tijd. Berdig, de, de Tsjech. Een beetje saaie Tsjech is dat. Maar hij doet dan een imago-update via Twitter en allerlei goede dingen. Waarom hij speelt er saai dan? Op... Nou, hij uh, laat nooit wat zien op de baan. En nu is hij wat, wat meer uh, ja, outgoing. En hij speelt in die Argentijnse voetbalshirts. Misschien heb je dat dan ja. wel gezien. Ja. Dus dat maakt hem allemaal wat, wat, wat, ja, wat, uh, wat levendiger als het ware. Maar en dat is niet Bertie... bedacht voor hem. Dat heeft hij niet zelf gedaan. Nee, maar hij tennist hij, hij tennis wel, ja. tennis wel heel goed. Hij speelde tegen Ferrer en won in vier sets. Dus dat wordt de, andere, dat wordt de tegenstander van of uh, Wawrinka of Djokovic. Maar hij heeft ook een keer gezegd... Van, ik wil nou eindelijk wel eens een Grand Slam winnen. Dus hij heeft in de finale gestaan van Wimbledon 2010 ja. tegen Nadal. Dat verloor hij. Nou, hij heeft kans. Mocht Djokovic verliezen, geef ik hem kans tegen Wawrinka. En dan komt hij in het andere schema. Dat wordt morgen gespeeld in die twee kwartfinales. Laten we niet al te veel namen noemen. Maar dan heeft hij wel een kans. Wa -ka -wa -ka. Vanochtend, die 19-jarige Eugenie Bouchard. Ja, ja. Goeiedag, zeg maar een goed he? ja. Heel goed, 19 jaar. Die won uh, uh, vorig jaar, uh, nee, in 2012 was ze jeugdkampioene van Wimbledon. Nu gaan we het dus hebben over de vrouwen. En de jeugd. En de jeugd, <laughs> en de jeugd ja. inderdaad. <laughs> uh, ze is 19 jaar en komt uit Canada. Ze is een, is een reizende ster. Mentaal berensterk, heel cool op de baan tegen Anna Ivanovic. Als veertiende geplaatst, dus de service die eerder in het toernooi won... van Stosur en Serena Williams. Zij lichtte dus uit Bouchard naar de halve finale als 19-jarige. En ze speelt, want dat wil je natuurlijk nog weten... in die halve finale tegen Nali. Want die won van Flavia Penetta uit Italië met twee keer 6-2. Ja, volgens tot straks. Of tot ja, volgende week, of tot morgen, weet ik veel. Wat houdt de rest van de wereld bezig? Buitenlandredacteur Willem Frank De Noot die vertelt het in 100 seconden. In Nigeria heeft de kerstverse legerchef een flinke belofte gedaan. Hij gaat de strijd aan met terreurorganisatie Boko Haram. En hij belooft dat die organisatie voor april onschadelijk is gemaakt. We we We We Boko Haram terroriseert al. Jaren het noordoosten van Nigeria vorige week nog werden 33 mensen vermoord. De Japanse luchtvaartmaatschappij ANA is verwikkeld in een racisme In hun laatste tv-reclame verkleed een Japanner zich als westerling, maar volgens critici doet hij dat met een net iets te grote neus en net iets te blond haar. You hug? Such a Japanese reaction. because I am Japanese. I see. Let's change the image of Japanese people. De maatschappij zegt niemand te willen schofferen... en heeft het spotje van de buis gehaald. Wie vannacht bij de demonstraties in Kiev was... wordt goed in de gaten gehouden. Telecombedrijven sturen sms'jes naar mensen... waarvan gedacht wordt dat ze aanwezig zijn... bij de demonstraties op het onafhankelijkheidsplein. Dat merkte ook correspondent Olaf Koens. Een hele vreemde sms natuurlijk. gelukkig ik kreeg heb ik hem gelijk aan vrienden en collega's laten zien. Die hebben hem ook gehaald. En dat betekent natuurlijk dat de Oekraïnse overheid... die kaart probeert te brengen wie er allemaal hier aan het demonstreren is. Ik heb de simkaart laten registreren op de naam van... Ivan kapotje geval kapot je uh, Dus wat dat betreft uh, het zal het wel meevallen. Maar ja, uh, stel dat je uh, je telefoon wel op je eigen nummer hebt... dan maak je natuurlijk uh, wel zorgen. Correspondent Olof komt vanuit Oekraïne... waar vanavond laat de antidemonstratiewetten anti van kracht worden. En straks in BV Buitenland vertel ik over het MERS-coronavirus... dat slachtoffers blijft maken in het Midden-Oosten. Sting die ging voor zichzelf beginnen na een hele lange periode bij de police. Nou, ook weer niet zo heel lang natuurlijk. En toen kwam een album uit dat heette The Dream of the Blue Turtles. Dat was echt waanzinnig goed. Daarvan de tweede single Love is the Seventh Wave. A world endless, tugging at your head Every ripple on the ocean, every leaf on every tree, every sand dune in the desert, every paw we never see. There is a deep. sweeping over En nou, het leukste. Every leg you break, dat is toch leuk? <laughs> Claudia de Brij zit hier en je brengt ons elke week weer goed nieuws met ja. dank aan Sting. Uh, waar werd je deze week blij van? Nou, ik heb, uh, ik wilde vanmorgen dat ik de kranten lezen en ik probeerde die dus nu te, te, te scannen op nieuws waarmee je de dag door kunt. En dat was, was vandaag niet makkelijk met het nieuws over Syrië. Onder andere, ik bedoel, al, al weken ook op Twitter zie je af en toe verschrikkelijke foto's waarbij dan. De Twitter aan een kwestie zet, uh, internationale gemeenschap, doe iets. En dan lees je dan denk je, ja, doe iets. Maar die staat zo ontzettend met lege handen. Dus ik zocht vandaag naar maakbaarheid in de krant. Het gevoel terug dat, dat je wel iets kunt veranderen. En dat um, begon op de opiniepagina van de Volkskrant. Daar had um, een, een duo had een, een vrij slecht geschreven brief over gemaakt. Het was niet echt, uh, wat mij betreft, reclame voor hun uh, uh, tekstbureautje. Maar waar, het, waar, waar, ze, waar ze op aanstuur, is wel mooi. Ze zeggen, zonder de fatsoensridder te willen uithangen... zouden wij willen vragen het woordje u weer in ere te herstellen. Oh, daar hebben we een hele discussie over binnen de VARA en BNN. Ja, want... Zij willen je, en wij willen. Vaak oh, oh, oh, Zij ja? Ja. willen je. Oh, ja. uh -uh. Oké, okay, ik zit hier ook in de discussie. Ja, ja. Nou, ik, ik, uh, it, verder vind ik het een beetje een onzinartikel. Omdat er zelfs wordt gezegd. ook de verhouding tussen mannen en vrouwen heeft te lijden onder dit fenomeen. Het feminisme is voor veel mannen reden genoeg om nooit meer een deur voor een vrouw open te doen. laat staan een etentje te betalen. Ik denk, ja, nou, dan sla je echt door. Maar ik vind, u zeggen. Dat, ik, ik vind het inderdaad een heel prettige vorm. Ik ben er zelf vrij slecht in. Maar ik herinner me dat uh, uh, mijn vader... dat dat echt een moment was in de opvoeding. Volgens mij was ik vier of vijf. Dat mijn vader echt zei... we moeten even ergens over praten. Dat vond ik heel heftig. Want ik ben vrij liberaal opgevoed. Zeg maar. Dat zei, vanaf nu moet je tegen de opa's en oma's... en andere mensen die ouder zijn dan jij... moet je u leren zeggen. En Ik vond dat toen een soort privilege. Zo, van, ik snap al, ik ben al zo groot... dat ik weet wie jij is en wie u. En je het... vader wist hoe hij ik, dat uh... moest brengen, kennelijk. Ja, ja dat heb je goed gedaan. Ja, ja. Nou Behalve dat het me niet helemaal is gelukt... want toen ik ooit Willem-Alexander en Maxima mocht ontmoeten... was het enige wat ze zeiden... Uw protocol valt wel mee als u maar niet gaat tutoyeren. En ik zei echt wel drie keer je tegen Maxima. Omdat zij zo'n je is, weet je wel. Ja. Ik heb een aantal jaren in België gewerkt. En hoe de mensen daar u zeggen, daar ben ik jaloers op. Albert Murden, een van de schaatsers op de gele, gele Rivier. Ik was ook erg van het jij en jou. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik sinds ik daar een aantal keren... en, en jaren uh, kennis mee gemaakt heb, was ik weer helemaal terug bij u. Ja, dat, dat hoffelijke is prettig, ja, hè? Precies. Ja, Bij BNN krijg ik charmant. je charmant. iets. Uh. Het valt ja. weer tijd dat we wat vaker dat woord u gaan gebruiken, denk ik. Ja, maar dat... Felix wil dat ik tegen hem ook u zeg. Nou, dat vind ja, ik gewoon gaan. En ja, dat had er echt, trouwens. Stefan Razing was de laatste die hier een opmerking over maakte. Want we gaan door naar het volgende goed nieuwsbericht. Nou, dat, je, je denkt soms dat op dat, een bepaalde leeftijd is toch. Alles is gedaan. Je kunt jezelf niet meer verbeteren. Je verstaat je vak en beter wordt het niet. Sommige mensen waar we u tegen moeten zeggen op hun vakgebied. Daarvan denk je, nou, die kunnen niet meer beter, een Felix Murders. Maar ik vind het heel schattig dat Roger Federer, of Roger Federer moet ik eigenlijk zeggen... die is sinds kort met een groter blad gaan spelen. Dat was jarenlang de nummer 1 van de wereld. Dan denk je, niemand weet meer van tennis dan hij. Maar hij heeft nu dus het grotere blad ontdekt. Nou, iedere amateurtennisser weet dat toen die pannenkoekenrackets inkwamen. dat je Ineens inderdaad kon je veel beter tennissen. Maar daar komt Roger Federer dan nu achter. <tiedert> en die is terug. En die heeft met nu het servicevolley spel ontdekt. En hij, hij was daar als jongen in training doodsbenauwd voor... vertelt zijn oude trainer. Toen kon hij de tijd heel goed. Toen ging hij over op de baseline. En nu dus... Eigenlijk voor een toptennis in de nadagen van zijn carrière... maakt hij weer de verandering. Dat vind ik heel inspirerend. Dat zouden we allemaal moeten durven. Ja, ja. In ons eigen bestaan. Ja, ja. ja omdat je, je denkt je, toch, ik ken mijn kunstje. En dan, dat je toch die grens opzoekt en ja. kijkt van waar kan ik nog wat halen. Ik, ik ga eens met een groter blad uh, het is ja. ook ja. Zegt, een Beetje aandoenlijk. Ja, maar toch, toch, het heeft ja. iets vertezen, ja. maar wel voor heel veel geld is het aandoenlijk. Dus ja. de moeite. En de nummer één van je ja, goed Nieuws. Nou, het Vallei-orgasme. Uh, Ah, ah. Oh. ja, nee. ja. Er wordt veel over gepubliceerd tegenwoordig ja. ja alleen ik snap er dus nog steeds niks van want uh, ik ik, ik, ik wel. Die... ja kijk <lacht> heel wijs nou, zeg je u <lacht> tegen weer hè? nee dat is een uh, ik, ik kreeg het boek opgestuurd over het vallei orgasme ik, kreeg de, ik trok even wat wenkbrauwen op dat was al heerlijk om te doen trouwens. Maar ik dacht, het Vallei-orgasme, wat moet ik daar nou mee? Maar ik, ik hield ook halverwege op. Ik kreeg het boek opgestuurd omdat ik eerder uh, een keer uh, op televisie iets had gezegd... over een boek over het vrouwelijke orgasme. Maar wat is het Vallei-orgasme? Nou, dat, dat, ja, dat is dus heel leuk, dat staat ook in de kop. Wat is het? Maar laat me een klein stukje voorlezen. Uh, als je het 185 pagina's tellende boekje dichtslaat... ben je uitputtend bijgepraat over de blijkbaar deplorabele staat... van het seksleven van de gemiddelde Nederlandse vrouw. Maar wat zo'n vallei nou precies is, wat het doet en hoe het moet... dat blijft vaag. Om dat geheim te ontrafelen moet je van Jans op cursus. Ja. Maar is het goed of slecht? Nee, het is natuurlijk... Ja. Je gaat, er geen boek, je gaat er geen boek uitbrengen over hoe ja. je maak je, je orgasme slechter. Ik dat kan me nog, nog niet zo heel veel voorstellen bij een vallei-orgasme. Nee, ik, ik zou denk ook, zeggen, ik topje van is, de berg-orgasme. Oh, mag even. Dan gaan we even okay. naar de Gele Rivier-orgasme. Ik weet niet ja. wat het is, want ik heb het, ik heb het gehad op de Gele Rivier, dus. <lacht> Hij wil niet. Nou, het Hi, voor vrouwen en dansgaatsers te zijn. Maar, maar tell uh, me, want ik weet nog steeds niet. Nee, maar dat, ik heb het boek dus ook niet gelezen en ik begrijp het ook niet. Maar uh, waar het om gaat is dat... het. Het alleen al het woord, daar genoot ik van. Uh, luister, je moet dan niet... Uh, het is natuurlijk een keurige zender en de luisteren ook kinderen. Maar je moet door middel van zelf beminnen... moet je een en ander trainen. Is het niet een schitterend woord? Ja. En wat ik er hoopgevend aan vind... is dat ik, ik ben zelf niet direct op zoek naar een 22 minuten durend hoogtepunt... Dat ik dacht dat het twaalf minuten was, maar goed, nu al 22. Het loopt steeds op. Ja, de, ja bij ons thuis. Ja. Nee, maar dat is toch niet te doen? Dat is toch, het, ik kan me daar niets bij voorstellen. Maar ik, wat ik mooi vind, is dat er dan schrijft weer een of andere yoga docente van 49. Die heeft het geprobeerd. Nou, en die was eigenlijk uitgekeken op de relatie. En het zat er niet meer zo in. En ze zocht het niet in zweepjes en dergelijke. En dat dan zoiets... Niet dat je dit hoeft te doen... maar ik vind het altijd aandoenlijk als mensen dus iets zoeken... waarvan kennelijk de boel opknapt. En het Vallei is, je gaat erin... en het duurt een tijdje, je komt er weer ja, ik uit. Ik merk dat jij bij ik. mij de waarheid ja, aan het zoeken nee, bent. Ja, maar nee. ik weet het ook I, niet. En het wordt Vallei-triggerd uh, Ja, Jij denkt dan... Hey, boem, Precies. Boem, boem, boem, ik, ja, je valt naar beneden. en ja. Je klimt weer op. Precies. Eind, na oh, Wat weet hij er toch veel van. Denk ik. Toch wat ouder. Tot volgende week. PV. Met Felix Murders en Willemijn Veenholz. En aan tafel nog steeds Jeroen van Inkel. Hij zoekt morgen via zijn programma op Q-Music... acht uur lang donateurs voor de strijd tegen kanker. Hij vertelde er net alles over. En zo meteen gaat het over het proces tegen Badahari... dat morgen wordt hervat. Jens Olde-Kalter vertelt erover. Hij schreef een boek over de kickboxer. Dit is Radio 1 is het NOS Journaal met Donald Megens. Amnesty International wil nog geen oordeel geven... over de foto's van doden en mishandelde Syrische gevangenen. Volgens Amnesty is de authenticiteit ervan nog niet vastgesteld. Het gaat om tienduizenden foto's die zijn meegenomen door een oud-militair... die Syrië is ontvlucht. Onderzoekers zeggen dat het regime achter de moorden zit. In Beirut zijn vier doden gevallen bij een zware bomaanslag. Er zijn zeker twintig gewonden. De wijk staat bekend als een bolwerk van de pro-Iraanse Hezbollah-beweging. Aanslag houdt vermoedelijk verband met de oorlog in Syrië... waar Hezbollah-strijders aan de kant van president Assad vechten de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, is bang dat de situatie in Kiev helemaal uit de hand loopt. Tegelijkertijd riep hij Europese landen op om zich niet te bemoeien met de politieke crisis in Oekraïne. Vannacht waren er opnieuw rellen in Kiev. Betogers raakten slaags met de politie daar. En de politie heeft twee jongens van 13 jaar uit eelde de Paterswolde opgepakt... voor vernieling en bedreiging. Ze hebben in totaal 27 misdrijven bekend. Eind vorige maand werden in vier weken tijd 24 auto's en een camper vernield. Schade loopt volgens de politie in de tienduizenden euro's. Dat zijn de hoofdpunten. Ik had het net over Badahari, maar dat komt pas het volgende uur aan bod. We gaan het eerst hebben over schaatsers op de Gele Rivier. Rudolf van de redactie als eerste met een update van de nieuwsbv.nl. Ja, Willemijn. Woede en verbijstering vochten vanochtend om voorrang toen de VARA-gids op de redactie van de nieuwsbv werd bezorgd. Ik heb hem hier. Drie pagina's interview en twee pagina's foto. Met jou, Willemijn. Bladzijdes chokvol onthullende uitspraken. We weten nu dat je een hekel aan dieren hebt. Of vroeger bij de Bagwan hebt gezeten. Ja, ja, ja, ja, ja, maar Willemijn ja, ja. Veenhoven, wat staat er op de voorpagina als lokkertje? Radio maken volgens... Willemijn Veenstra. Veenstra, Veenstra! Ja, en ook op pagina 3 word je nog een keer Veenstra genoemd. Dat kan natuurlijk niet, hè. Uh, oh. ja. Ik ben vanochtend op zoek gegaan naar de schuldigen. Hulli van de vadergidsen zitten ergens bij ons in het pand. In een tochtige kelder waar de zon niet schijnt. Maar ik kon het niet echt vinden. Ik ben nog niet helemaal gewend aan het VARA-pand als BNN-fusiekind. Maar via de receptie krijg ik wel het nummer van de koppenmaker... van de VARA-gids, Hans Foefjes. Ik heb hem gebeld in die kelder en hij schaamt zich kapot... Lieve, lieve Annemijn, sorry hoor, sorry, sorry, sorry. Het zal nooit meer gebeuren. Ik was er gewoon met mijn kop niet bij. Natuurlijk vinden wij van de Vara Bode Radio hartstikke belangrijk. En we wensen jou en Falco veel succes met de nieuwsbever. En graag tot ziens in de kantine. Ex Excuus geaccepteerd eh, van meneer nee, Vrouw. Nee, zeker niet. Oh, niet zeker. Nou, mocht je nou denken, ik vind Veenstra eigenlijk een veel jippiger naam dan Veenhoven. Er is vormgeving. Oeh, het is Veenstra, Veenstra, ouwe. Ik ik het hier over Johnny de Mol. He. Die gaat met zijn moeder Willeke Alberti... een nieuwe versie van De Glimlach van een Kind opnemen. En volgens Willeke kan Johnny zingen als een malle. Dat weet ze, want toen hij twaalf was... heeft hij met haar het Ave Maria gezongen... voor het album Een Gezellige Kerst met Willeke Alberti. Dat album, en ik ben werkelijk alle vodde boeren afgelopen... is niet meer te vinden. Maar dankzij een tip van Guus Hoogaert... kan ik toch laten horen hoe Johnny zingt. Hij heeft namelijk ook gezongen op een track van DJ Laidback Luke... onder de naam J Underground. En dat klinkt dan zo... Johnny, horen jullie een beetje? Als je ziet dat zo glimlach van een kind uh, wordt het wat? Ja. <laughs> We wachten het rustig af. Dan gaan we nog even naar Clarence Seedorf, de nieuwe trainer van AC Milan. Die was zo blij als een kind met de brief die hij kreeg... van bondscoach Louis van Gaal om hem succes te wensen voor zijn eerste wedstrijd. Ik heb een fantastische brief van hem gekregen, jubelt Seedorf vanochtend tegen het AD. Van Gaal kennende heeft hij hard zijn best op de brief gedaan. En als Seedorf echt mazzel had, was het een brief op rijm. Want vergeleken bij Louis was Gerrit Combrey maar een woordblinde hobbyist. Geniet nog even mee van het gedicht dat hij maakte bij zijn terugkeer naar Ajax. Hier, bij Ajax, ligt mijn hart een club, fascinerend, altijd apart. Nu ga ik mijn gevoelens weer achterna en treed technisch toe in de Veenstra- Veenstra. In mijn levensfase is dit een nieuwe kans en mijn jeugdliefde krijgt een extra stimulans. Ik heb nog wel een andere extra stimulans voor je zou mijn moeder zeggen. Dat was het voor nu. Tot zo, Felix en Veenstra. Voor het eerst in de geschiedenis werd er deze maand geschaatst op de Gele Rivier in China. Door 50 Nederlanders en Albert Mudden was daar een van. Stefan Raas is gisteren teruggekomen uit China. Hoe bedenkt u zoiets, de Great Wall Skating Challenge? Ja, hoe bedenk je zoiets? Um, allereerst uh, de organisatie Foots Sport Events, uh, Daniel en ondergetekende... Uh, zoeken al een hele tijd naar eeuwenoude culturen. En die culturen die vind je in China en dat is onder andere bij de boeren... En we organiseren sportreizen en willen dat combineren met de culturen Zodat die we hebben. Kunnen sporters zo ook een beetje zien van de omgeving? Absoluut. En uh, als je de gele rivier op zich alleen al bekijkt, dan is dat echt een uh, uniek plaatje. Een, uh, uh, en prachtig ijs. Uniek, links en rechts uh, met hoge rotsen en bergen. Maar IJs, de Gele Rivier, is natuurlijk één grote kolkenrivier. Het is een kolkenrivier, maar nu beheersbaar door middel van twee stuurdammen. En uh, vandaar dat het ook nu uh, bevroren ligt en dat er op geschaald kan worden. Maar waar zat u dan ongeveer? In het noorden van China. Uh, absoluut, uh, je zou kunnen zeggen, in de middle of nowhere... Weinig toerisme. Boeren die uh, in de winter, uh, wat dat betreft, uh, geen inkomen hebben. Maar uh, in een prachtige omgeving. En ja, de hele rivier. En geen hotel te bekennen, natuurlijk? Geen hotel te bekennen. De, mensen, de deelnemers hebben geslapen in grotwoningen, zoals dat heet. Uh, dat zijn halve bogen woningen die vrij uh, beperkt klein zijn. Uh, daar in het midden staat een, uh, een oven op uh, kolen gestookt en uh, slapen op een plank. Hè. Boeren die uh, vooral daar vroeger uh, zeiden en nu nog van uh, hard werken... dat betekent dat je gewoon het beste op een plank kunt liggen... Bij de mensen spier... thuis op de plank gewoon. Yes. Ja. Ja. En daar liggen wel uh, vanuit een, een oven buizen onder... waardoor die verwarmd worden, die planken. Dus ja. je hebt wel enige uh, comfort. Krijg je wel lekker anderhalve kilo voor je kiezen? Ja, een beetje aansterken. <lacht> nou, wat we kregen was uh, s ochtends uh, pap en een soort van bami. En die pap uh, werd overigens ook multifunctioneel gebruikt. Want uh, ik heb er ook mee gelijmd, uh, papieren <lacht> en dergelijke. Ja. Dus dat was... Uh, boeren zijn wat dat betreft erg vernuftig, Maar die pap daar ja. konden we heel goed op sporten. Maar ja. meneer Mudeu had we het over erbarmelijke omstandigheden daar. Want was het echt zo eer? Nou ja, goed, als er geen toilet is, uh, geen douche, geen bad... Uh, en je moet een beetje met warm water uh, na een sportprestatie jezelf weer wassen... En, uh, en u op, wist op dat niet van tevoren natuurlijk, hij heeft, ja. hij heeft u erbij nou, gelapt? we hebben natuurlijk een veel mooier verhaal gekregen dan uh, de werkelijkheid was. Nee, ja. dat is niet zo. We wisten dat het, uh, dat het echt... Uh, primitief zou worden. En ja, dat is ook een beetje het mooie ja. van zo'n reis. En er blijft altijd verschil tussen papier en de letterlijke ervaring. M meneer Meuden, u heeft al drie keer de Elfstede toch gereden? En dan, dan nu de Gele Rivier. Is het heel anders Chinees ijs? Ja, natuurlijk is het anders. Um, ja, het is heel anders niet. om aangemoedigd te worden in Dokkum. Uh, of je wordt aangemoedigd door een paar Chinezen... die ook nog op de Chinese muur staan. Die, Denken, wat die, zijn ze daar vredesnaam aan doen? <laughs> ja, dat dachten ze zeker, maar ze, ze konden er wel de lol ervan inzien. En ik denk zeker dat we navolging krijgen door de, de Chinezen. Maar ze daar? Uh, uh, uh, schaatsen? Nee, hè? dat zei je al eerder. Ze begrijpen het niet echt. Uh, ze hebben het nooit gezien. Uh, in Peking heb ik mensen zien schaatsen... maar wij ja. waren 800 kilometer van Peking verwijderd. En ik denk niet dat de mensen ooit iets van schaatsen hebben gezien of begrepen. Nee, Chinezen uh, die, die schaatsen niet zoals wij. Hè. Op Noren en dergelijke, die zijn er wel. Maar het is vooral een familiair-achtig uh, gebeuren. Als je op het Huhai meer in Peking kijkt... dan zie je vooral dat uh, ze op schaatsfietsjes, uh, op sleetjes, Schaatsfietjes. op glijbanen... Ja, en dat is absoluut een familiegebeuren. Is, ja. het, is het ijs daar ook anders dan bijvoorbeeld hier in Nederland? Nou, het ijs op de gele rivieren, uh, dat hebben we ervaren als echt een keiharde plaat. Uh, het werkt daar, het water. dus Het gaat echt S sneller ook? Of, uh... Het is absoluut een snel ijs, in die zin uh, uh, ja, hard. En het werd letterlijk gezegd een, uh, als een spiegeltje. Ja. Ja, ja, echt waar, als een, als een, spiegel? als een spiegeltje. Ja. Je hoeft er ja. niks aan te doen. Nadat, die baan. Het, nadat het behandeld was, uh, de organisatie heeft uh, prima ijs verzorgd. Maar Want uh, tot hun uh, ontsteltenis kwamen ze erachter dat uh, het ijs vol lag met stof. Geel stof. Ja, ja. En, dat we op, en uh, als je daar twee meter in probeerde te schaatsen, dan stond je volledig vast. Dus ja. er waren een paar vegers aangesteld. Ja, we ah. hebben dat op een unieke wijze gedaan. Zoals wij in Nederland zouden kunnen zeggen, duurzaam materiaal gebruikt. En met name uh, de boeren uh, en Willem de Zeeuw, die daar zeer vernuftig in geweest is, dus een van onze mannen. Die heeft gezorgd dat de jeep op de, het ijs komt. Met daarachter een uh, ijzeren balk uh, gekoppeld daaraan een aantal matten. Met stenen erop. Waardoor je letterlijk wat druk op die matten kon leggen. En uh, een niet gelijke ijsvloer ook heel goed kon vegen. En waardoor uh, het zand is en stof opgenomen werd. Een uh, geïmproviseerde machine. We zien trouwens nu uh, beelden op radio1.nl. Uh, het ijs is, lijkt ook geel hier. Of lijkt het maar zo? Uh, ja, dat, uh, dat maakt de slip uh, die er in de rivier zit. Daarom heet het ook echt de gele rivier. Ja. En die slip geeft uh, die kleur. Maar je ziet ook letterlijk dat we de baan als een spiegeltje hebben gemaakt. En links en rechts van de baan, daar ligt nog gewoon wat zand. Het ziet er wel ah. fantastisch uit, zeg? Langs ja, het is een. Uh, een Schrijf het eens. Nou ja, wat je ziet is dat we hier uh, Recht op eigenlijk we niet heel. Links op. Ja. We schaatsen hier langs enorme wanden. Ja. En dat is een groot verschil met, uh, met alles Bij waar Wekenland ik eerder geschaadst heb. En ja. Waar je in, in het Nederlandse landschap eigenlijk de wijsheid hebt en eigenlijk heel groot bent, uh, voel je je daar heel klein. In een vallei, echt, hè? In de vallei, <lacht> ja, maar, precies. Maar het gaat zo ook nog langs de muur. Het heet niet voor niets de, ja, de Great de, Wall Challenge. Je hebt er inderdaad een muur en niet de traditionele muur. Hè. We kennen de muur vaak uh, echt gewoon letterlijk stenen... Maar een muur in China die meer dan 6000 kilometer is, is vaak uh, opgebouwd uit de materialen die op dat moment in die omgeving waren. Dus vooral van leem. En hier uh, in dit gebied is een lame muur. Maar jullie ja. moesten dit plan gaan uitleggen, natuurlijk als organisatoren aan de plaatselijke bevolking. Hoe doe je dat? Ja, klopt. Nou ja, letterlijk zoals op de basisschool. Hè? Gewoon plaatjes laten zien aan de boeren. En een Chinees als partner die we hebben meenemen. Maar eerst moet je dan weten dat er ijs is, natuurlijk. Ja, dat komt dat we, wat ik al zei, zoeken naar die eeuwenoude culturen. Ja. Uh, research doen. Dus dat, uh, je gaat wel een aantal jaren vooraf uh, om die plekken gewoon te vinden. Uh, we, ze hebben natuurlijk goede interactie met sporters in het land. Uh, die komen overal. Maar wij hebben dit gevonden door uh, letterlijk met de jeep rond te rijden daar in, uh, in China. Uh -huh. en, en die in, boeren, die begrepen het onmiddellijk? al die, die, die Absoluut plaatjes? niet. Nee, in nee. eerste instantie probeer je het uit te leggen. Daarna met plaatjes. Vervolgens met folders die we gedrukt hebben waar ze zelf op staan. En met verbazing blijven kijken. En wat? plaatjes ja? van? Wat, wat liet je dan zien? Plaatjes ook van schaatsen, maar ook letterlijk, uh, om maar even wat te noemen... plaatjes van hoe je een toilet moet bouwen, zoals wij dat uh, ervaren. Overigens, plaatjes, dat is ja. niet gelukt. Nee, dat, dat, dat vertelde u net. Nee. Er was helemaal geen nee. toilet. Nee, de standaard die zij hebben is absoluut anders dan die wij als Nederlanders hebben. Maar het betekent dat je het echt gewoon moet laten zien. En uh, tekst alleen is wat dat betreft dan niet voldoende. Hoewel, uh, uh, als we het aan het sporten zijn... dan is de taal geen barrière, want dan begrijpt iedereen het. Maar heeft u ook, ik kan me voorstellen, dan ga je naar China... je weet van tevoren, nou niemand kent het daar, weinig mensen... dan neem je natuurlijk een paar extra schaatsen mee... om zo'n Chinees het ijs op te duwen. Ja, klopt. Uh, het is niet zo dat Chinezen natuurlijk helemaal niet schaatsen. Ze schaatsen wel degelijk. We hebben bijvoorbeeld. Maar daar uh, niet. Nee. nee, we hebben in, in, op die gele rivier niet. Chinezen nee. vinden, hadden zelf gedacht dat het ook niet mogelijk was. Eh, omdat het ook een, uh, het water beweegt. Het verschilt letterlijk per dag uh, dat het een meter kan stijgen of kan dalen. Die en onder die ijskap. Ja, en die, en die ijskap uh, die gaat in die zin ook wat mee. Uh, letterlijk aan de overkant is het, uh, het ijs wit van kleur en ook wat zwakker. Maar het ijs is dik genoeg, meer dan 40, 50 centimeter. Maar het beweegt. En ja. uh, men veronderstelt, ja, dat kan niet. Maar het kan absoluut wel. Dus op een gegeven moment ga je bergaf. Het, het, het... Nou, nou, het, uh, het gaat redelijk uh, gelijkmatig. Maar wat er wel gebeurt is dat je tijdens het schaatsen... Door die beweging van het water, dan hoor je daar enorme geluiden... doordat hij ijs heen gaan. Cool. In Nederland hoor je dat ook. Als je, als je voor het eerst op het ijs bent, dan hoor je zo'n zo mooi ritselend geluid. Maar daar was het echt alsof het omweerde Tussen die berg. Dat is het nog wat anders dan de Elfstedentocht, hè? Eh, zeker weten, ja. Ja. ja. Is dit nou de nieuwe, want je hebt natuurlijk de Wijze Zee... die overigens vandaag zou zijn verreden, geloof ik. Maar ja, die, die is zou uh... inderdaad vandaag verreden worden. Daar ligt uh, helaas water op. Want wat wat water. ik ben sportman ja. en vind het voor die organisatie absoluut jammer... dat dat uh, ja. niet een effect krijgt om gewoon te gaan schaatsen. Dat, uh, maar dat ja. is ook een manier van uh, een, een ander soort tocht. En In Finland en Mongolië hebben jullie ja. geschaatsen. Is het nou een beetje de kunst om, om steeds extremere plekken te zoeken? Nou ja, we zijn in die zin sowieso zo anders uh, als het gaat om hoe we het organiseren. We, we doen sportreizen combineren met uh, die eeuwenoude culturen. Uh, soms mm. met uh, lokale uh, culturele festivals. In Mongolië hebben we eerder uh, ook een schaatstocht georganiseerd, wat we volgend jaar weer gaan doen. En daar doen we het met de nomaden en die cultuur, hè, die mensen die trekken het hele jaar uh, uh, rond. Die trekken toch, dan trekt u erachteraan. En wij gaan lekker met die mensen mee. We leven ja. letterlijk met die nomaden in de ger tenten En uh, dat betekent ook voor de deelnemers... Uh, dus wat we doen is wel uh, de cultuur combineren. En uh, wat ik al zei, sport en cultuur verbinden met elkaar. Taal is geen barrière, het verbroedert. Je hoorde net al uh, zeggen door Albert... Uh, de momenten die we gekend hebben en dat de groep hecht wordt. Uh, en dat is gewoon erg mooi om te mogen ervaren. En die wc, ach, die heb je thuis wel weer, ja, wel, precies. Dat is allemaal geen probleem. En de combinatie cultuur, sport, je sportbedrijven... en dan weer totaal nieuwe dingen zien en ervaren... dat is natuurlijk fantastisch. De Nieuws PV. De regering in Thailand heeft de noodtoestand afgekondigd in Bangkok en omstreken. In Bangkok wordt al maanden gedemonstreerd tegen de regering. Corpsmenin Michel Maas, wat houdt die noodtoestand concreet in, Michel? Nou, die noodtoestand die geeft de regering en de politie enorme bevoegdheden. De uh, politie en leger die kunnen de avondkok instellen, ze kunnen samenscholingen verbieden, dus ook demonstraties. Ze kunnen mensen oppakken, arresteren zonder aanklacht. Dus zomaar, uh, ze hoeven geen, geen verdenking te hebben. Ze kunnen mensen zomaar oppakken en hun mm -hmm. tijd vasthouden. Dus ze kunnen ook de media gaan censureren. Dus ze krijgen eigenlijk bevoegdheden, bijna dictatoriale bevoegdheden, over mm -hmm. de Stadbank op. Maar nou is het al maanden hommelus. Waarom dan juist nu, dit moment, kiest de regering om, om in te grijpen? Nou, de regering zegt dat het uh, nu de tijd is, omdat die... Uh, betogingen die zijn gewelddadig geworden, zegt de regering. Er zijn wat aanslagen geweest, er zijn tientallen mensen gewond geraakt... er zijn ook een paar doden gevallen... en dat is voor de regering aanleiding geweest om deze uh, noodtoestand uit te roepen. Ja. En de demonstranten die, zijn, die verzetten zich daar weer tegen... want die zeggen, onze, onze demonstraties zijn vreedzaam... wij gebruiken geen geweld, dit is helemaal niet nodig. Maar ja, dat, uh, het gebeurt dus wel. Maar volgens nog uh, zijn ze niet van plan om te stoppen met demonstreren? Nee, ze gaan gewoon door met demonstreren. En de vraag is nu, want die bevoegdheden die zijn er nu de komende 60 dagen. De vraag is nu of die bevoegdheden ook echt gebruikt gaan worden. En, en hoe ze gebruikt gaan worden. Dus of de politie echt hard gaat optreden nou... of. Dat ze dit alleen maar achter de hand houden voor ja. het geval er een aanleiding is. We gaan het zien hoe het loopt in Bangkok. Michel Maas, dankjewel. Stevie Ann uh, komt uit Limburg, heeft daar heel groot gedeelte. Ze is er zelfs geboren in Rochel en ze woont ergens onder Roermond. Maar tegenwoordig is ze kennelijk ergens anders, want dit nummer heet hier in Californië. A new pretty through this bus window there's boats in the valley lovers in the alley the rest at the chateau who knew i would land in l.a and all of that would never be the same April 2013 hier in Californië. BV Buitenland. Willem van Tenootje neemt ons mee naar Saoedi-Arabië. Vanwege MERS, het Middle East Respiratory Syndrome. Buitenlandse media berichten regelmatig over slachtoffers die, die vallen door MERS. Maar de gevreesde grote uitbraak die blijft nog steeds uit. Dus ik vroeg me af hoe zit dat nou? En ja, nou, dat heb ik, dat heb ik uitgezocht. MES, dat is belangrijk om te weten. Het coronavirus komt vooral voor in het Midden-Oosten. En dan met name in Saudi-Arabië. Daar stak het ook voor het eerst de kop op. En in mei vorig jaar sloeg de Wereldgezondheidsorganisatie tamelijk groot alarm vanwege MES. The World Health Organization is calling it a threat to the world. This is een grave concern to us here internationally in WHO. Because there are so many unknowns around the virus, which so far has killed. 55% van de gevallen. De eerste keer ze me vertelden dat ik corona heb, de eerste dingen die ik thought over is dat ik die. sterven. Ja, daarop het laatst hoorde je zijn als sheik. Hij raakte besmet met mers. Zijn vader ook, die overleed eraan. Net als meer dan de helft van de patiënten die het ook krijgen, die ziekte. Nou, de vrees was groot dat, dat mers zich net zo snel zou verspreiden als SARS. Ook een coronavirus. Ja. En daaraan stierven zo in 2002, 2003 bijna 800 mensen. En eist Mersen ook zoveel slachtoffers? Nou, dat niet. Het zijn steeds enkele gevallen. Een paar weken geleden overleed een patiënt in Oman. En vorige week was het raak in de Soedische hoofdstad Riyadh. Daar ging een 55-jarige ziekenhuisarts ging dood aan Mers. En zo zijn er elke week wel gevallen. In het Midden-Oosten worden er mensen opgenomen in het ziekenhuis... met de symptomen zoals koorts- of ademhalingsprobleem. En die komen in het ziekenhuis dus, en hoe worden ze behandeld? Nou, volgens uh, viroloog Bart Haagmans, hij is van het Erasmus Medisch Centrum... worden die MERS-patiënten in saudi arabië in quarantaine geplaatst... zodat ze zo weinig mogelijk anderen kunnen besmetten. En dat gebeurt eigenlijk op dezelfde manier als een jaar of tien geleden... tijdens de SARS-uitbraak. En door die maatregelen doofde de SARS in de tijd uit. Maar MERS nu doet dat niet, zegt Haagmans. Maar ondanks die maatregelen die redelijk effectief lijken te zijn, want als je kijkt naar hoeveel mensen in de buurt van die van die patiënten geïnfecteerd worden, lijken dat er relatief weinig te zijn. Maar ondanks diezelfde maatregelen zie je eigenlijk dat het virus nog steeds aanwezig blijft. Ja, dus het zeurt eigenlijk een beetje door. Hè. Waarom, waarom is de verspreiding van het virus niet te stoppen? Nou, Haagmans denkt aan twee mogelijke scenario's. Het ene is dat het coronavirus zich onopgemerkt blijft verspreiden... via mens-op-mens-contact. Dat de mensen uh, ja, een beetje een vervelend hoesje krijgen... Uh, maar meer ook niet. Hè. Dus ze komen ook niet in het ziekenhuis terecht. Dus dat virus wordt uiteindelijk niet opgemerkt. En een ander scenario onderzocht Haagmans in Qatar... op een boerderij die in verband wordt gebracht met twee mespatiënten. De neus van die tien van de... 14 kamelen hebben we eigenlijk virus kunnen aantonen. Wat heel erg sterk lijkt op het virus wat we ook in die mensen hebben aangetoond. Dus we hebben nu echt aanwijzingen dat mogelijk de, de kamelen een bron zijn van een virus dat uh, overspringt naar de mens. En het zou dus kunnen zijn dat dit regelmatig gebeurt. En op die manier heb je steeds aanvoer van vers virus die de uitbraak in het Midden-Oosten aan de gang houdt, zegt viroloog Bart Haagmans van het Erasmus MC. Nou, de meeste gevallen van, van die MERS-uitbraak, die maar doorblijft zeuren, die bevinden zich in saudi arabië Van de 142 patiënten daar zijn er tot nu toe 58 overleden. En ik vroeg de Saoedische blogger Eman Al-Nafjan of zij zich zorgen maakte over deze ziekte en of het erg speelt in haar land. Yeah, er was een panic. Originally er was een panic. Maar het heeft mean, Er was een um, span van tijd. all alle newspapers, iedereen over het virus. Ja, in het begin was er wel paniek. toen het virus voor het eerst de kop opstak. toen stonden de kranten er bol van. En zelf zegt Adnachtjan. ja, hier wonen 30 miljoen mensen. en eigenlijk zijn er maar weinig mensen met mers besmet. En het zijn telkens enkele gevallen en geen hele grote groepen. Zeker sinds de Hartz, zegt ze, zijn de zorgen over mers verdwenen. De nou, Hajj, de tocht naar Mecca? Wat ja, heeft hij ermee te maken? Nou ja, dan komt natuurlijk die hele, die hele mensenmassa op de been. Die komen daar bij elkaar, daar in Mecca. Dat had het moment kunnen zijn voor een snelle verspreiding. Once Hajj came and went, people were not interested anymore. Because if, if it didn't happen in Hajj, when everybody was shoulder to shoulder and everybody was breathing into everybody else's face and nothing happened. Het uh, kind of like Ja, iedereen staat natuurlijk hutje, hutje, mutje... bij, dat, uh, bij die, bij die hartjes staan allemaal... Uh, tegen elkaar aan te ademen. En toen dat niet leidde tot een enorme uitbraak... zegt deze blogger, Eman al Nafjan, verdween mes een beetje uit beeld. En volgens haar doet de overheid ook niet bij te veel... aan publieksvoorlichting. Er is wel een website die dan uitlegt hoe je symptomen, her, symptomen herkent... dat je beter in je elleboog kunt niezen, niezen dan in je hand. Maar dat is het dan ook wel. Kunnen we concluderen dat het grote gevaar eigenlijk geweken is? Nou, viroloog Bart Haagmans is daar erg voorzichtig over. Hij... op juist omdat het virus aanwezig blijft. Hij vindt dat er daarom verder onderzoek gedaan moet worden... naar hoe dat zich verspreidt. Saudi-Arabië heeft dat onderzoek, zegt hij, lang links laten liggen. En volgens Haagmans hoopten de Saoedi's een beetje... dat het allemaal zo overwaaien. Hij zegt dat Qatar daar heel anders mee omgaat. Nu zijn we eigenlijk bezig in samenwerking met de WHO en met Qatar... ...om onze oorspronkelijke eerste studies die gericht waren op die, op die boerderij dan... ...om die uit te breiden naar meerdere boerderijen die daar in hetzelfde gebied liggen... ...en om verder te kijken ook in de wolking van, van Qatar. Nou, zo wil Haagmans meer inzicht krijgen in hoe het virus zich draagt... ...hoe het zich verspreidt en waarom MERS maar niet helemaal wil verdwijnen. Willem van Tennoot, hartelijk dank graag tot de volgende keer. Aan tafel nog steeds Jeroen van Inkel. Die staat morgen niet op tegen Mers, maar wel tegen kanker in de Q-Music Marathon-uitzending. Trouwens, Jeroen van Inkel, ik weet dat jij bezig bent met een boek schrijven. Ja, dat klopt. Dat ja, is, hoe uh, vlot het daarmee? Ja, dat komt. Volgende maand komt het uit. Uh, 27 februari is de officiële presentatie van Kortsluiting. Dat is een uh, misdaadroman die ik geschreven heb. Ja. En uh, in het kort gaat het er, uh, gaat over een uh, Dishockey. Ik denk, laat ik slim zijn, laat ik iets kiezen. Waar, uh, waar ik veel van af weet, wat dicht ja. bij me staat. Uh, en uh, deze Dishockey uh, is rond de 40 jaar, komt in de midlife crisis. En denkt, is dit alles? Moet ik nou de rest van mijn leven op deze manier slijten? Is misschien de misdaadjournalistiek niet iets voor mij? En zo raakt hij uh, betrokken in een heel... Heftig avontuur. Kan je een beetje schrijven? Blijkt dat nu? Nou, ja. oh. daar kom je dan achter. Ja. Ik ben er onder andere achter gekomen dat uh, als je een boek schrijft... schrijf je het eigenlijk een keer of acht, negen. Want je gaat er weer doorheen, je doet herschrijven. Redactie kijkt natuurlijk mee, maakt opmerkingen. Oh. Je, uh, je haalt er foutjes uit. Dus, uh, maar het schijnt dat ik redelijk uh, leuk schrijf. Zeggen ze. Zeggen ze. Maar de misdaadjournalistiek daar ben je niet ingegaan. Toch? Maar dat, voor de rest klopt het. Ja, ja, ik ben het zelf niet... Ik, dacht, uh, nee, ik wil het niet nee, vragen. Nee, nee, het ligt er nee, te nee, dik nee, bovenop. Nee, zeker niet. En we weten het ook. Ja, ik, ik weet, weet het, het zo niet. Het is niet nou. autobiografisch. Nee, nee, maar ik ben natuurlijk wel ervaringsdeskundige rond de leeftijd van 40 jaar. Dus uh, ja. in, in dat opzicht wel, ja. Dan hebben de pioniers Stefan aan tafel zitten en ook Albert. Uh, hij schaatsen voor het eerst op die gele rivier in China samen met 54 anderen. En Stefan maakte die, die schaatsbaan samen met een uitvinder geschikt uh, voor consumptie, zou ik maar zeggen. Een parcours van hoeveel kilometer in totaal? Een parcours van 15 kilometer. Dus de schaatsers moesten rondjes rijden? De schaatsers hebben mooie rondjes kunnen rijden, ja. En bij welke bedreigde cultuur mogen we jullie volgende schaatsbaan verwachten? Nou, de volgende schaatsbaan die is sowieso te verwachten... ook gezien de aanmeldingen die nu al binnenstromen behoorlijk. De Gele Rivier volgend jaar in januari. Op 9 januari gaan we weer vertrekken. En in maart volgend jaar in Mongolië. In Mongolië, maar dan gaan we weer terug naar de oude plaatsen. Is er geen nieuwe ja. op het oog? Um, er zijn wel nieuwe op het oog, maar in Mongolië op het huus. is een uh, prachtige plek waar mensen echt uh, graag nog een keer naartoe willen. Dus dat verzoek gaan we inwilligen. Uh, er zijn andere verzoeken in Rusland. Uh, maar die laten we nog even open uh, voor 2016. Rusland, waar meneer Razing? Uh, Baikalmeer. Baikalmeer, ja. een groot meer. Dat is een groot meer. Um, inderdaad ook een uh, unieke, prachtige plek. Uh, ook te maken weer met die oude culturen waar we uh, de sportreizen graag uh, aan willen verknopen. Zijn er ook homo's uh, onder jullie uh, team? Van de vraag ik... Of, uh, nou, Rusland, <laughs> Rusland, uh, <laughs> nou ja, of die er zijn, uh, ongetwijfeld. Oké, okay. maar uh, jullie zijn niet bang voor uh, Russische maatregelen? Nee. dat Nee, nee. Okay. absoluut niet. Nee, een en, mooie en... reis om dat met de trans siberië express te doen, zeker. Ja. Drie keer de Alstede Tocht al geschaat. Ja. Uh, ja Maar niet te vergelijken met dit soort reizen? Dat, dat... Nee, de tocht is sowieso met niets te vergelijken. Nee. Maar ja, de derde keer heb je het wel een beetje gehad, toch? Denk ik. Nou, ik dacht het niet. <lacht> ik dacht het niet. Nee. Uh... Het kan nog, hè? Het kan nou, nog. Nou ja, nee, zeker. In 2014, december. Het komend weekend wordt het koud. Laten we het hopen. Heel mooi. Goed dat jullie er allemaal waren. Neem nog een broodje en een banaantje. En tot uh, de volgende keer. Dank je wel. Dank je wel. We gaan verder zometeen met de Nieuws BV...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 Kijk snel op www.mkbbrandstof.nl MKB Brandstof, de beste pas voor ondernemers vanaf één auto. In Kassa Groen laten we zien waarom je je wasmachine moet volproppen. Ook het bijzondere verhaal achter een spectaculaire ontdekking. Afbreekbaar plastic gemaakt van biologisch materiaal. En biologische groenten zijn duurder dan gewone groenten. Wij zoeken uit waar je voor betaalt. Kassa Groen, vanavond om tien voor half bij de VARA op Nederland 2.